Dat zal er wel zijn, zeker? Ja, ja. Meneer Rus. Commissaris Van In. En uh, brigadier Versabel, aangenaam. Goed, uh, sorry dat we wel laat zijn, maar uh, parkeren in Dammen is geen eenvoudige zaak. Uh, in Brugge wel. <laughs> <laughs> uh, gaat u zitten. Dank u. Dank u. Uh, wat drinkt u? Uh, hebben ze hier dubbel?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 De kans is groot, maar ik herhaal, het blijft een gerucht. Kalas, twee duzoetjes, één eetje. Alsjeblieft. Ja, ja, ja. Okay. ja dan, dank u wel, dank u. Gezondheid. Commissaris. Gezondheid. hier? Gezondheid, meneer Leus. Dat ja. is zo, zo. Dus uh, Ludovic, Sylvie, Augusta en de burggraaf. Na, na de dood van Sylvie.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 Met Edouard, met Krijt. Slaat er ook nog met Leroy en Augusta ja, ja. Vonk was ook niet bepaald vies van... Uh, dat Het soort... kind dat ze bedoelde, dat is uh, Stefan Krijtens. Mm -hmm. Hij zou dus niet de zoon van Ludovic zijn.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 Het dossier van de voorde bestaat misschien al jaren niet meer. Ja, zo'n dingen verdwijnen niet vanzelf, hè, meneer de procureur? En u weet net zo goed als ik dat de arm van meester Buis ...lang genoeg is om binnen de magistratuur... ...een en ander naar zijn hand te zetten. Uh, Peter, Roger, uh, sorry maar, ik moet weg. Uh, waar naartoe? Ja, dat leg ik straks wel uit. Ik ben over een uurtje terug. Ja, maar wacht nu eens even. <lacht> Tja, het is wel belangrijk, precies. Oh, ik heb geen idee. Nu ja, erg is het niet. We waren toch uitgepraat.